Wa Gaira al Hadi had you Mohammedin sallallahu alayhi wasallam Washar al-Omuri Mahdaatuha, Waqullah Mohdatha in Bida, Wa Kulla Bida in Dalala, Wa Kulla dalala in finna. Beste broeders, we hebben een tijdje terug een begin gemaakt met het verhaal van Yusuf alayhi salam. En vandaag wil ik daarmee verder gaan en mij en jullie laten genieten van één van de meest betoverende verhalen die hun oorsprong ontlenen aan de Koran. Een verhaal dat een combinatie is van innemende karakters, wijze lessen, onvergetelijke fragmenten en tevens een goed einde kent. De vorige keer lieten wij Youssef alleen achter in de put, onder het wakende oog van Allah, de Almachtige. Die zijn rechtgeleide dienaren nooit in de steek laten. En de broers, ja die keerden terug naar hun vader. Om hun valse vertoning te verzorgen. En hun vader voor te liegen. En de schijn op te wekken. Dat Jozef salam verslonden en opgegeten is door de wolf. En je moet toegeven. Als je Jozef zal zien in dit verlaten Stuk land dat aan niemand toebehoort. En je staat stil bij deze hopeloze toestand van Yusuf alayhi En omringd door de duisternis van de put. Dan ga je bijna geloven dat het gedaan is met Yusuf alayhi salam. En dat hij dit niet zou overleven. Maar dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala. sayyaratun. Opeens kwam een groepje reizigers opdraven. En zij stuurden hun waterdrager. Die zijn waterzak in de put wierp, gooide. In deze onbewoonbare en verlaten landstreek... ...weet Allah subhanahu wa ta'ala alsnog een aantal mensen te sturen. Om Jozef alayhi salam te redden. Allah subhanahu wa ta'ala stuurt een gezelschap van verdwaalde reizigers. Dat de weg van Jozef doorkruist om hem uit de put te halen. Het is op zich vreemd. En daarom als rahmatullahi Jouzi in zijn boek Sifat al-Safwa spreekt over de ondoorgrondelijke en wonderbaarlijke wegen waarop Allah te werk gaat. Dan zegt hij... Dat een rechtgeleide man hem ooit vertelde. Dat hij een vogel voedsel zag brengen naar een boom. Die te midden van de woestijn lag. En hij besloot deze vogel te achtervolgen. En tot zijn verbazing zag hij dat deze vogel dagelijks voedsel bracht naar deze boom. Die bewoond werd door een blinde slang. En telkens... Als deze blinde slang de komst van deze vogel aanvoelde, dan deed zij haar mond open. Waarna deze vogel het voedsel in haar mond plaatste. En je kunt je natuurlijk afvragen, wie is degene die deze vogel ten dienste van deze slang heeft gesteld? Ter beschikking van deze slang heeft gesteld. Het is diezelfdegene die dit gezelschap verdwaalde reizigers in de richting van alleen salam stuurde om hem uit zijn lijdens weg te verlossen. En toen de vaterdrager ineens Youssef uit de put zag verschijnen, riep hij, Ja, Bushra, Hatha Ghulam. Wat een blijde tijding. Goed nieuws. Dit is een jongen. Wa esarruhu zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En zij verborgen hem als koopwaar. Om hem in de nabije toekomst te verkopen. Voor een geringe prijs. Voor heel weinig geld. Allah subhanahu wa spreekt zelfs van de rahim en Voor een luttele aantal munteenheden. Terwijl de echte waarde van Yusuf alayhi salam niet in geld valt uit te drukken. Je zou Yusuf zelfs niet tegen al het geld van de wereld... ...moeten verkopen. Maar zij wisten niet beter. Onze profeet... ...Muhammad sallallahu alayhi wa sallam... ...die de waarde van Yusuf ...echt kent... ...die zegt over hem... ...el karim te zijn. Oftewel, de wel-edele. De zoon van de wel-edele. Want de vader van Yusuf is... ...Jacoep... alayhi salam, profeet. En de profeet zegt... ...dat hij weer, Jaacoep... Op zijn beurt de zoon van de weledele is. Want Jacob is de zoon van Ishaq. En die laatste is weer de zoon van de weledele. Want de vader van Ishaq is Ibrahim. Dus in geval van Jozef kun je zeggen dat de profeetschap van generatie op generatie is doorgegeven. En degene die Jozef kocht. Was Al-Aziz van Egypte. En Al-Aziz staat eigenlijk voor vizier. Oftewel de eerste minister van de sultan. En hij wordt niet bij zijn echte naam genoemd. Waarom niet? Omdat dit verhaal rondom Jozef draait. Het gaat om Jozef. Jozef is de held van dit verhaal. En het is niet gepast dat anderen meedingen naar de hoofdrol. ...van dit verhaal. En daarom... ...als je oplet... ...zie je dat alle personages... ...niet bij naam worden genoemd. Dus de Aziz van Egypte... ...kocht alayhi a.s. ...en bracht hem mee naar huis. En zei tegen zijn vrouw... "Akrimi me Oftewel... ...geef hem een eervol verblijf. Voorzie hem van eten... ...drinken... ...kleding... Alles wat hij nodig heeft. Wellicht zal hij ons baten. En ons dienen in de toekomst. Of we zullen hem als zoon aannemen. Want er schijnt dat Al-Aziz kinderloos was. Hij kon geen kinderen krijgen. Dus dit was een uitgelezen kans. Dit is wat Al-Aziz in gedachten had. Dit waren de voornemens... ...van de aziz ten opzichte van Jozef Maar in werkelijkheid had Allah subhanahu wa ta'ala... ...hele andere bedoelingen met Jozef a.s. Jozef zou door zijn heer uitverkoren worden... ...om een grootse boodschap uit te dragen... ...en een hemelse openbaring te gaan verkondigen. Jozef zou zich profileren tot de bevrijder en de redder... Van de mensheid. Van alle verdorvenheden. Hij zou de mensen moeten behoeden voor afvalligheden. En in het huis van de Aziz bracht Jozef zijn jonge jaren door. En kwam hij tot zijn volle wasdom. En naarmate de tijd verstreek. Veranderde Jozef in een zeer aantrekkelijke man. Mooi van voorkomen. ...onweerstaanbaar voor de vrouw. Waaronder ook de vrouw van Le Aziz. Zelfs zij kon het niet laten. En ze deed er alles aan... ...om hem te verleiden. Gebruikmakend van haar charmes. Gebruikmakend... ...van haar aantrekkelijkheden... ...en schoonheid. En beste broeders... ...ik kan me werkelijk geen grotere beproeving... ...bedenken dan deze. Ik kan me geen grotere fitna... Bedenken dan deze. Een jonge man in de bloei van zijn leven. Tot overlopens toe gevuld van lustgevoelens en verlangens. Verleid door een zeer mooie vrouw. vrijgezel en een vreemdeling. Dus voor hem geldt er niet zoiets als schande, oneer, gezichtsverlies, reputatieverlies. Dat kent hij niet, hij is een vreemdeling. Het zal hem een zorg zijn wat de mensen van hem vinden of denken. Hij kan ongestoord zijn gang gaan. Dus de ideale omstandigheden om zinnen te plegen. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt: huwa an oftewel de eigenares van het huis waar Yusuf alayhi salam verbleef, probeerde Yusuf te verleiden. Tegen zijn wil. Ze maakte zich op. En trok haar meest verleidelijke kleren aan. En zocht toenadering tot Jozef salam. Maar Jozef salam hield voet bij stuk. En liet zich niet verleiden. Hij wilde niet in de zonde vervallen. Hij gaf niet toe aan haar avances. Deed hij niet, sallallahu alayhi wasallam? En toen de vrouw van Al Aziz zag hoe volhardend Jozef was... ...was het volgens haar tijd geworden voor plan B. En plan B hield het volgende in. Ze sloot alle deuren van het huis. En ze zei vervolgens... ...kom hier. Op een zeer uitnodigende manier. Op een zeer verlokkelijke manier. Op een zeer verleidelijke manier. Sommige mensen... ...zullen zoiets... En buitenkantje noemen. Een droom die werkelijkheid wordt. Dit kan de mens maar één keer in zijn leven overkomen. Dit noemt een aantal een gelukkig voorval. Maar Yusuf alayhi salam, die dacht er anders over. Die wist dat hij zoiets niet kon doen. De eerbiedwaardige, achtenswaardige en vrome Yusuf alayhi salam, die riep: Ma'ad Allah, inna rabbi. Hij zei, ik zoek mijn toevlucht bij Allah. Hij is mijn Heer. Hij heeft mij een beste plaats gegeven. Hoe kan ik hem dit aandoen? Hoe kan ik hem ongehoorzaam zijn? Hoe kan ik hem de oorlog verklaren? Dat kan toch niet? Maar de vrouw van Al aziz was vastberaden. En zette haar plannen door. En wilde zich niet gewonnen geven. Allah subhanahu wa ta'ala zegt dus Allah zegt voor zeker zij begeerde hem, dat stond vast en was het niet dat hij een teken van zijn heer zag dan had hij haar ook begeerd en een aantal geleerden die zeiden het teken waarnaar hier wordt gerefereerd is de zedenmeester oftewel de vermaner die Allah subhanahu wa ta'ala in ieders hart heeft geplaatst. En die met zekere aandrang Jozef herinnerde aan zijn Heer. En het schaamtegevoel in hem aanwakkerde. Waardoor hij terugdeinsde en achteruit ging. En afzag van het begaan van deze zonde. Beste broeders, wordt het niet tijd dat die zedenmeester in onze harten... ...tot leven komt. Dat wij eens een keertje luisteren... ...naar dit vermanende hart van ons. Dat de moslim jongeren... ...een voorbeeld nemen aan Youssef Salam ...en zich losmaken van de zonde. Zie hier, een beeldschone... en rijke vrouw... ...die zich afzondert met Youssef Salam ...en zich overgeeft aan Yusuf. Ze biedt zich aan... En toch weigert Youssef alayhi salam op haar verzoek in te gaan. Op haar uitnodiging in te gaan. Kijk naar de grootheid van Youssef alayhi salam. Maar zoals ik eerder zei, ze was niet van plan om op te houden. Zij wilde niet opgeven. Zij begon zichzelf te vergrijpen aan Youssef alayhi salam. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt: وَاستَبَقَ الْبَابِ وَقَدَتْ قَمِيصَهُ min دُبُرٍ zij renden beide naar de deur. En zij scheurde zijn hemd aan de achterkant. Kijk hoe Jozef salam tegenstand biedt. Dit verdient en wekt eerbied. Hij rekende zo'n daad beneden zijn waardigheid. Hij kon zoiets niet doen. En daarom sloeg hij op de vlucht. Terwijl zij achter hem aanzat. Maar opeens gebeurde iets onverwachts, verrassends. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt Zij troffen haar man aan bij de deur die verwonderd en verschrikt opkeek toen hij Jozef en zijn vrouw in deze verdachte toestand zag. Wat moet je daarvan zeggen? En let op. Want nu worden wij getrakteerd op een sublieme opvoering van vrouwelijke sluwheid en misleiding. Want voordat Yusuf salam, de kans krijgt om iets te zeggen, roept zij: man bi a Illa an alim. Ze zegt: Welke vergelding komt diegene toe die jouw familie wenst te schaden? Behalve gevangenschap of een pijnlijke bestraffing. We zien in dit vers dat de vrouw van l'Aziz bepaalt welke straffen Jozef opgelegd kunnen worden. Zij bepaalt zelf welke straffen. Ze noemt er een aantal. Ze zegt gevangenschap, pijnlijke bestraffing. Maar in dit rijtje komt de doodstraf niet voor. Ze noemt de doodstraf niet op. Waarom niet? Omdat zij heel erg veel van Jozef hield. En het allerlaatste wat een persoon wenst, is dat hij zijn geliefde ziet doodgaan. Zij wilde niet dat Jozef de dood ondervond. En vooral niet door haar eigen toedoen. Dus Ze zei, je hebt de keuze tussen gevangenschap of een pijnlijke bestraffing. Maar Jozef, salam probeerde de blaam van zich af te werpen. Hij zei, zij verleiden mij tegen mijn wil, ik heb niks gedaan. En nu moet een derde persoon als rechter optreden tussen beide partijen. Want de ene beweert dit en de andere beweert dat. En een naaste familielid van de vrouw van Al-Aziz nam deze taak op zich. En gelet op de eerlijkheid van deze man. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. En een getuige van haar familie getuigde in deze zaak. Zeggende, wat zei hij? Als zijn hemd aan de voorkant is gescheurd, dan heeft zij de waarheid gesproken. En behoort hij tot de leugenaars. Want dat zou betekenen dat zij geprobeerd heeft om Jozef... ...van zich af te slaan. Maar als zijn hemd... ...aan de achterkant gescheurd is... ...dan heeft zij gelogen... ...en behoort hij tot de waarachtige. Want dat zou betekenen... ...dat hij juist... ...wilde wegvluchten. Dat hij juist niet bereid was... ...om mee te werken aan deze zonde. En toen de beide heren... ...zagen dat de hemd van Youssef salam aan de achterkant gescheurd was... wisten zij dat hij de waarheid had gesproken... en dat zij de boosdoener was. Dat zij degene was die zich vergreep aan Youssef a.s. Uit dit uh, gedeelte van het verhaal van Youssef... kunnen wij wederom een aantal leringen of lessen onttrekken. Eén. Het is van groot belang... Om altijd alle bewijsstukken goed te bestuderen. voordat men tot een oordeel komt. Want toen de vrouw van Aziz suggereerde. dat Jozef juist degene was die haar wilde aanranden. en Jozef daarentegen deze blaam van zich afwierp. en zei: Ik heb niks gedaan. wees een naaste familielid. ...van de vrouw van Al-Aziz een oordeel... ...of hij sprak een oordeel uit... ...op basis van datgene wat hij zag. Namelijk de hemd van alayhi salam ...die aan de achterkant gescheurd was. En dan kan er niet anders geconcludeerd worden... ...dan dat de vrouw van Al-Aziz... ...degene is die zich vergreep aan Yusuf ...en schuldig was... En ook, dat is een wijze les voor ons allen, als wij gevraagd worden om als rechter op te treden tussen twee mensen, dan moeten wij ons altijd eerlijk opstellen. En het doet er niet toe of een van die twee personen een naaste familie van je is, of een naaste vriend van je is. En wat we ook moeten leren, beste broeders, dat iemand zielig en meelijwekkend en bedroevend overkomt nog niet zeggen dat hij degene is die onrecht is aangedaan en daarom toen een zielige vrouw bij de befaamde islamitische rechter Surayhin al-Qadi binnenkwam en zij de tranen liet stromen zeiden de omzittende mensen tegen Surayhin deze vrouw is zeker onrecht aangedaan en de tegenpartij is de onrechtpleger toen zij de slimme Zorayh, rahmatullah alayh, zijn jullie vergeten dat de broers van Yusuf alayhi salam bedroevend en zielig terugkeerden naar hun vader. En de tranen met overvloed lieten stromen toen zij voor hem stonden. Maar vertel mij waren zij onschuldig of waren zij juist de onrechtplegers En dat zette iedereen natuurlijk aan het denken. Vaak kunnen mensen mooi toneel spelen en de feiten verdraaien. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze onschuldig zijn. En zie de vrouw van Aziz, hoe zij optrad toen zij geconfronteerd werd met haar man. En ook leren wij uit dit verhaal dat men altijd afstand moet nemen van alles wat aanleiding kan zijn tot zedelijk verderf. Zoals ook Youssef alayhi salam op de vlucht sloeg. Toen de vrouw van l'Aziz hem begon te betasten. Een gemeenschap met hem wilde. En ook valt ons op dat Youssef alayhi salam zowel innerlijke als uiterlijke schoonheid bezat. Het feit dat de vrouw van l'Aziz naar hem verlangde. En dat toen een aantal vrouwen hem zagen... Spontaan in hun handen begonnen te snijden. En ze zeiden. Hajalillah. Ma haza basharah. In is illa karim. Ze zeiden. Heilig is Allah. Dit kan geen mens zijn. Er is niets anders dan een nobele engel. Zo mooi was hij. Maar ook getuigt zijn kuisheid. Zijn vroomheid. En zijn zuiverheid. ...van zijn innerlijke schoonheid. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala... ...om ons te beschermen tegen de zonde... ...zoals hij, Jozef, salam heeft beschermd. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala... ...om ons ook standvastig te maken... ...zoals hij, Jozef, standvastig heeft gemaakt. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala... Om ons bij te staan. zoals zei alayhi alaihissalam heeft bijgestaan. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala. Om ons alle insha'Allah samen te brengen. In de verdus ala En dat is het allerhoogste paradijs dat er is. Subhanakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. illa Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. A'udhu billahi minas shaytani rajeem. Sterker nog, Pas er ook hij me maadoet, hij, wakanu, hij, hij, hij, hij, hij, hij, hij,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 en de afgelopen jaren ook nog eens een beetje zorgvuldig zijn. Maar als je kijkt naar de afgelopen jaren, dan zit je heel veel in En Achsen a mathwaya in Nahula Yuflehu valimun. Kalem in Nahu Rabbi. in Nahula Yuflehu valimun. Wallakad hem met bihuwa hem beha كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من ذبر وألف يا سيدها لدى الباب Kallet machza, u men ara, dawi ehlika su, en ill-a-ijus djana awada, wun-alim. Kallet hier ara, dat nijan, fsi, washahida, min ehlika, juk kena pami, suhu, poddami, pobolin, farsadapatu, huwa min el-kedibin. En in kaart van de kerk van de kerk van de kerk van de kerk van de kerk van de kerk van Bestaan filialidam, biki in, kikunt in mijn in, waak alen is in het het van uh, leerstellingen uit het Je last van de keel, dus dat wordt we gaan het toch proberen, inshallah. Het <coughs> stort volgens mij heel erg, denk ik. hè? Of valt het mee? Dus het kan een glas water. Het de beste broeders allemaal even je telefoons uitzetten, inshallah, of op trail. Ik wil gewoon <tossimus> dat het gewoon stil is tijdens de lezing, inshallah.